dat geld scheet, dan moest ik nooit meer werken gaan. Had ik maar een ezeltje dat geld scheet, dan waren al mijn zorgen van de baan. Had ik maar een ezeltje dat geld scheet, gedaan was al mijn narigheid. Ik zou wel weten wat we doen met al die hopen. 100 centen wordt je in dit leven niet geteld Want de hele wereld draait alleen maar om het geld Om dat te verdienen werkte ik mijn jaren krom Maar besef nu wel wat is dat dom Want ik heb tot besluit nog steeds geen rode duit Had ik maar een ezeltje dat geld scheet Dan moest ik nooit meer werken gaan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 Dat beest verwennen als het mooiste volbloedpaard. En ik vond een grote mand van onder aan zijn staart. En dan eten, geven alles wat het dier maar wou. Hopen dat het snel verteren zou. Dat is voor ieder mens de allermooiste wens. Had ik maar een eensozje dat geld scheet, dan moest ik nooit meer werken.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 Als je dat geld scheet, dan waren al mijn zorgen van de baan. Had ik maar een ezeltje dat geld.